De kanon. Vijftig essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. De minneliederen van Hendrik van Veldeken, De oudste tekst in de literaire kanon. En daarvoor moeten we terug naar de tweede helft van de twaalfde eeuw. Toen leefde er een Hendrik van Veldeken, De eerste schrijver uit de Nederlandse letterkunde die we bij naam kennen. Tussen 1170 en 1190 schreef hij een aantal werken die wonder boven wonder bewaard zijn gebleven. In een van die werken beschrijft hij bijvoorbeeld het heilige leven van Sint Servaas. In de vorige editie van de literaire canon was het die tekst die opgenomen was in de lijst. Maar nu koos de kantel voor de minneliederen. Auteur Elvis Peters is grote fan. Zoals de Grieken Homerus hebben en de Italianen Dante, zo hebben wij in de lage landen Hendrik van Veldeke. Hadewig, Vondel en Bredero mogen dan oud en groot zijn. Hendrik van Veldeke is de eerste. Verder teruggaan in de tijd is onmogelijk wat de Nederlandse literatuur betreft. Veldeke was een hoofdse dichter. Hij is nu ja, meer dan 850 jaar geleden gestorven ondertussen. Uh, en hij leefde in de tijd van de trouvaires, de troubadours en de Mienenzenger. En hij was een van de groten van zijn tijd, want andere grote dichters, vooral uit het Duitse taalgebied, die hebben over Van Veldeke geschreven, hebben hem vermeld in hun werken, als dat hij een van de groten was. Veldeke heeft uh, een heilige leven geschreven in het Middel-Nederlands. Dat is bewaard gebleven. Dat is in opdracht van een abdij in Maastricht gebeurd. Maar hij heeft daarnaast ook uh, de Eneas geschreven. Een soort ja, roman in verzen, Maar ook een aantal minneliederen. En die minneliederen die zijn tot voor een tijdje nooit geheel in het hedendaags Nederlands vertaald. Maar sinds 2016 is dat wel gebeurd. En uh, ik heb dat zelf gedaan, moet ik zeggen. <lacht> en ik wil een paar, om, om hem te duiden, toch een paar van die gedichten ook voorlezen. En ik moet daar even bij zeggen: een van die gedichten, uh, Veldke, de minneliederen, dat is natuurlijk uh, de hoofdse liefde. Alles werd gedaan voor de vrouw als die vroeg sterf voor mij, dan ging de ridder in een toernooi daar inderdaad voor strijden en als hij daar dodelijke verwondingen bij opliep, tant pis, voor een vrouw, voor een dame deed je alles. Dat was zo in de hoofdse Lyriek, en dat was ook zo bij Veldeke. maar Veldeke is uniek op dat vlak die kon daar zo'n draai aan geven. Het gedicht dat ik ga voorlezen gaat dat door die laatste zin, dat is iets dat je alleen bij Veldeke tegenkomt uit die tijd, dat is uniek. Mij troosten zou haar beter passen dan dat ze mij de dood injaagt. Want vroeger was zij opgewassen tegen zoveel leed dat aan mij knaagt. Toch, als zij het vraagt, sterf ik vandaag? Maar niet min, ik sterf niet graag. Zo, die laatste zin, dat zult je niet bij uh, de andere grote minnezenger of uh, troubadours of zo tegenkomen. En Veldeke was ook iemand die nog op een andere manier zijn gehoor op een verkeerd been durfde zetten. Meestal in die tijd werd begonnen met wat genoemd wordt een natuuraangang. Men begint iets over de natuur te zeggen en dan wordt dat een soort metafoor of dat wordt afgeleid naar iets over de liefde te zeggen. En dat was bij Veldeke, dat was in die tijd gebruikelijk, ook bij Veldeke. Maar Veldeke kon zo met natuur natuuraingang beginnen en er dan ook mee eindigen, het niet over de liefde hebben. Dat was iets wat in die tijd revolutionair moet zijn geweest, want dat werd niet verwacht. Bijvoorbeeld het volgende gedicht. De mooie zomer valt ons toe, dus gaan nu vele vogels fluiten. Ze gaan zich om het meeste buiten die mooie tijd te roemen. Hoe? Nu past geen ijzig waaien, maar weldaad van de zoetere winden. Ik merk het zonneklaar. Nie frislover aan de linde. Je ziet of gehoord, er wordt niks over de liefde gezegd. Het gaat alleen maar over de natuur. En Velke, die was in zijn tijd reeds de Stromae of de Philippe Caulier of de Eminem van zijn tijd. Want die gedichten die zijn zo ritmisch geschreven. Die kun je perfect rappen. En dat zal ik nu, nog eens, dat zal ik nu eens proberen met een derde gedicht dat ik uh, voor u wil brengen 1 2 3 4 Als dan de vogels vrolijk zingen de zomer komt eraan en heel het bos is loofrijk en de bloemen te pronken staan dan is de winter gans vergaan dan past het dat ik mij begeef naar waar mijn hart zolang ik leef door liefde al was aangedaan Voilà